9 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... raadt mensen af om hun zomervakantie te boeken. In de Duitse krant Bild am Zontaak adviseert ze iedereen... om de vakantieplannen voorlopig uit te stellen. Het is onduidelijk of ze die boodschap aan alle Duitsers geeft... of aan alle Europeanen. Volgens von der Leyen kan niemand op dit moment... een betrouwbare verwachting geven voor juli en augustus. Verder zei de Europese Commissie-voorzitter dat waarschijnlijk aan het einde van het jaar een coronavaccin klaar is. De Duitse politie voert vandaag en morgen extra controles uit... om te voorkomen dat Duitse paastoeristen naar Nederland komen. Net als gisteren wordt gevraagd wat de reden is van het bezoek aan Nederland. De controles kunnen langs de gehele Duits-Nederlandse grens plaatsvinden. In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur minder nieuwe besmettingen vastgesteld dan de dag ervoor. Het aantal nam af van 4100 naar 2800 nieuwe vastgestelde coronagevallen. Het aantal doden in Duitsland steeg ook minder sterk dan de voorgaande dag. Ook in de VS zijn minder sterfgevallen geregistreerd. De afgelopen dag kwamen er ruim 1900 gevallen bij, zo'n 200 minder dan de dag ervoor. In totaal zijn in de VS meer dan 20.000 mensen aan het coronavirus overleden... Dat is meer dan in welk land dan ook. De Britse premier Johnson heeft voor het eerst sinds hij van de Intensive Care af is zijn artsen en verpleegkundigen bedankt. Ze hebben mijn leven gered, ik kan ze niet genoeg bedanken, zei hij. Johnson mocht donderdag na drie nachten de IC verlaten. De komende tijd wordt hij vervangen door minister Raab van Buitenlandse Zaken. Het weer, de dag begint met veel zon en de temperatuur loopt al snel op. Vanmiddag is het 18 graden aan zee en 22 tot 24 in het binnenland. Er ontstaan dan ook stapelwolken en lokaal kan een bui vallen. Daarbij is kleine kans op wat onweer. Morgen wordt het een stuk frisser, 9 graden. Verder is het bewolkt met af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi.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 zit Klassiek. Zondagmorgen, 8 uur. Tijd voor 2 uur zit Klassiek. Samenstelling en presentatie Ruud Janssen. Een fantastisch indrukwekkend stuk, dat laatste. En als je dat dan ook nog eens een keer bedenkt... Um, dat dat door een dove man gecomponeerd is, heeft, is. Hij heeft het uh, zelf nooit gehoord hoe het stuk uh, ooit geklonken zou hebben. Het stuk werd overigens opgedragen aan Willem-Frederik III, de koning van Pruisen. Um, het is ook nog zo dat het slotkoor, dus ander Freude, dat is een gedicht van Friedrich von Schiller. En daarop heeft Beethoven het uh, laatste stuk geprobeerd. Componeert. En hij wilde eigenlijk gewoon met deze negende symfonie eigenlijk een grote wens in vervulling laten, laten komen. Een symfonie met, um, met uh, het slot over Schiller's Ode, Ode an der Freude voor groot uh, orkest, vier solisten en, uh, koor en vier koorstemmen. Dat, dat wilde hij eigenlijk bereiken, nou, dat heeft hij bereikt. Uh, Beethoven heeft, uh, of liever gezegd, laat ik, laat ik u eerst nog even wat andere gegevens geven over dit stuk. Het opusnummer van het stuk, dat is 125, dus het is opus 125. Het stuk staat oorspronkelijk in demieur, het eerste deel. Andere delen, hij eindigt zeker niet in demieur. Het is natuurlijk een orkestwerk. Nou, Ludwig van Beethoven schreef het. Hij werd voor het eerst uitgevoerd op 7 mei. 1824. En, dat was de aller... en het handschrift van, van deze symfonie, dat ligt in een bibliotheek in Berlijn. En dat kun je zelfs ook online bewonderen. Dus als u dat wil zien, gewoon eens even gaan kijken bij Bibliotheek Berlijn. Want daar ligt het originele handgeschreven manuscript van, van deze symfonie. Um, er waren nog plannen bij Beethoven voor een tiende symfonie, maar daar is hij niet aan toegekomen. Want drie jaar na de première van, uh, van dit stuk overleed hij in 1827. Dus daar was het afgelopen. En die tiende symfonie is er dus nooit gekomen. Um, goed, ik hou het nog even bij Beethoven in uh, dit uur. Want, en, en ook misschien nog wel wat andere componisten. Ik had nog wat stukken klaargezet van, uh, van Ludwig uh, om een beetje in het sfeertje te blijven. En omdat het natuurlijk nog steeds uh, zijn 250ste geboortejaar is. Het is 250 jaar geleden exact dat Beethoven geboren werd in Bonn. En uh, nou ja, daar heb ik u ook al eens eerder verteld. Daar zijn geruchten dat het zomaar zou kunnen zijn dat hij in Zutphen geboren is. Maar goed, hoe dat precies zit, daar heb ik nog verder niets uh, bijzonders van gehoord. We gaan uh, nog een aantal andere stukken draaien. En als ik nog tijd heb, het hangt een beetje van de tijd af... dan uh, ook nog wat andere stukken van andere componisten. Maar ik begin met een menuet... Uh, in G. Majeur, bekend menuetje, WoO nummer 10, eh, nummer 2 van het menuet. En het wordt uitgevoerd, dit stuk door I. Musici. herinneren dat ik als uh, piano in de tijd uh, dit stukje zelfs op de piano mocht spelen. Dit prachtige menuet van onze Ludwig. Het volgende stuk dat is een uh dat is een, een strijkkwartet. Sorry, ik ram al over de microfoon. Uh, strijkkwartet nummer 7 in F majeur. Opus 59 nummer 1. Het heet Razumovsky nummer 4. En het deel 4 eruit is het Allegro, de Russisch thema. Uh, het wordt uitgevoerd door het Quatuor ebene En de componist is wederom Ludwig van Beethoven. Uh mm -hmm. uh Verder met een fantasia. De Fantasia in C mineur. opus 80 de Coral Fantasy. Uh, en daaruit de finale. En de finale is Allegro, Allegretto, troppo en quasi Andante con Moto. Nou, dat is een heleboel. Allegro is levendig, Allegretto is iets minder. Maar niet te veel, Allegretto, maar dus niet te veel. En dan het moet klinken als dat het Andante is. En Andante, dat is dan weer gaande. En con moto dat wil zeggen met beweging. Nou, dat is een heleboel Italiaans. En uh, ik vertel het u maar even. Het wordt uitgevoerd door uh, Live. Over Ansnes, uh, uh, samen met het Malerkamerorkest. De compositie wederom van Ludwig van Beethoven en Christophe Johan Anton Kafner. Thank you. Die zangers die erbij zitten, die worden in de historie helaas niet vermeld. En ook enige overeenkomst met die negende kan hier niet ontzegd worden natuurlijk. <coughs> het lijkt er wel een beetje op. Um, maar wel een hele leuke combinatie. In ieder geval piano met uh, orkest en ook nog wat zangers. Um, die piano die blijft even centraal staan. In, want ik ga u nu nog even, en dat zal waarschijnlijk het laatste stuk worden. Als ik het qua tijd zo bekijk. Um, het pianoconcert. Um, even kijken, moet ik even weer goed kijken. Pianoconcert nummer 2 in Bes Majeur Opus 19 en daaruit het derde deel. Het rondo. Molto allegro. Dus dat wil zeggen uh, heel allegro. Heel veel allegro. Molto. Uh, het wordt uitgevoerd door pianist Barry Wordsworth. Waarschijnlijk een Engelsman. En dan moet ik weer even goed kijken, de Capella Estopolitana. En die staat weer eh, onder leiding van Stefan Vladar. Die gaan het voor u spelen, ik denk dat het het laatste stuk is, maar ik kom nog wel even bij u terug. Daar gaat ie. Dat was dan zo'n beetje het laatste stuk van dit programma, dit pianoconcert. Dit was de 99ste aflevering, althans de 99ste opname van ZFM Klassiek. Wat er bij de 100ste gaat gebeuren weet ik nog niet helemaal zeker. Ik heb daar nog niet alles over gehoord. We gaan het zien. Die is in ieder geval volgende week. En daarna u uh, mij, wat minder gaan horen. Want uh, het wordt overgenomen door een team. En ik zelf uh, zal eens in de zoveel tijd nog een keer een programma aanleveren. Uh, maar het vaste werk elke week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...